We maken hier in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjackta's. Circus Zandvoort! Mensen langs, de entree is gratis. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. 2 kilometer bij de Alfred Bundschoten. A12 Den Haag naar Utrecht. Bij Kloop het 2 kilometer door werkzaamheden. Na de A27, Utrecht naar Breda. Bij Lexmond, 2 kilometer na een ongeluk. En daar is de rechterrijstok dicht. Tot zover de verkeerszin. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op de TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Entertainment for you.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 ze gaat namelijk nu een, een tweede concert geven. Het eerste concert in plaats op 7 juli. Die was al binnen een half uur uitverkocht. En um, er komt nog een datum. Dus nog niet bekend. Maar Madonna dus twee keer in Nederland. En nieuws over Rockwerchter Festival. Want uh, Mumford en Sans, Milo en Sella zijn ook toegevoegd aan de line-up van uh, Rockwerchter. We de organisatie bekend. Ook maakten ze vrijdag 26 nieuwe namen bekend. Waaronder ook de Cooks en James Morrison. Eerder werd bekend dat onder meer Snow Patrol, Red Hot Chili Peppers en Elbow op het podium van Rock te staan. Binnenkort worden nog meer artiestennamen onthuld. Het festival duurt van 28 juni tot en met 1 juli. Wat een naam hè? Snow Patrol, Red Hot Chili Peppers, Elbow, James Morrison. Vet hoor. Rock dat vindt plaats in, uh, volgens mij in België, weet ik niet zeker. En ben je nou fan van de Beatles? Misschien wel van uh, Paul McCartney. Want hij heeft een uh, nieuw tournee gestart, namelijk het On The Run Tournee. En in dit voorjaar treedt hij op in Rotterdam. Is dat even leuk nieuws? Ben je nou fan van Paul McCartney? Dan treedt hij op in, uh, in uh, Rotterdam. Meer vind uh, vinden op de site van Mojo. De laatste keer dat hij in Nederland was, was uh, trad hij op met zijn Good Evening Euro Tour. Dat was in, in, in de Arnhemse Gelderdoom. En uh, de voorverkoop van het concert gaat uh, 24 maart van start. Nou, het is zover het muzieknieuws. Ik hoop dat je een stuk wijzer bent geweest. Dat je vandaag weer even kan zeggen aan de eetafel. Hey, weet je dat Madonna nog een tweede concert gaat geven? Is dat even leuk? Tweede en twee view, straks Popster Henry, wat is er gebeurd op showbiznieuwsgebied. En, zometeen, alle campagneliedjes van Obama zijn nu te zien in een handig overzicht op Spotify. Heb je hebt het al gehoord? Obama is ook, heeft het ook gezongen. Tijdens een persconferentie hij zong namelijk een nummer van L. Green. Nou ja, laat er meer over. He done quit in 95 He'd drink full time Now he's living in a bottle See that black one over there Running scared Defenders of the Yeah. <laughs> Helaas vorig jaar, mei overleden. Jill Scott Heron. Samen met Brian Jackson, de Battle. En in uh, 1981 heeft hij een uh, tournee gedaan met Stevie Wonder. Een beetje wie, lieve fling? Bob Marley. Goed liedje zeg de Battle. Jill Scott Heron bij uh, Entertainment for You. Hey Obama. Ik ben niet.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 Uh, bijvoorbeeld Ray La Montagne. Even. Straks even draaien. Nou, natuurlijk the Boss, the Man of America. We take care of our own, Bruce Springsteen. Het is allemaal titels met een boodschap, hè? Ja. We take care of our own. You are the best thing. My town. Stukje doorspoelen. Wel bekend nummer. Goede plaat ook. Rafael Sadiq, keep marching. Ja, echt een soul. Je ziet toch dat hij um, een donker persoon is, hè? Ja. Met al zijn soul liedjes. Leuk is dat. Maar nu heeft hij onlangs een persconferentie gedaan. En daar zong die Al Green. En then to know that uh, Reverend Al Green was. here. ben zo so in love.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 Het is weer zaterdag rond half zeven en dat wil zeggen dat het tijd is voor Popstar Henry! Ja, goedemiddag allemaal. Goedenavond eigenlijk al. Goedenavond. Uh, lekker koud jongens en een prachtige, prachtige winterdag geweest vandaag en, uh, ja, het is jammer dat het afgelopen is hè? Heb je nog geschaatst? Ik heb helaas niet kunnen schaatsen, nee. Oké. Okay. Nee, ik heb mijn schaatsen niet, uh, die ik kan nergens meer vinden, dus <laughs> ik heb dit helemaal om andere te kopen over voor één dag. Dus maar het was een geweldige dag vandaag, hè? Ja, het was een en, mooie dag, Is zeker weten. Ja. En hoe is jullie in Zandvoort? Ja, in Zandvoort. Uh, ik, ik moet zeggen dat het meeste sneeuw, dat is al uh, wel weg. Morgen gaat het ook weer ja. dooien, er dus zal het nog minder worden. Een paar ijsbaatjes in het dorp. Maar, ja, ja, maar op de zee kan je nog niet schaatsen, hoor. Nee, nee, nee, nee, dat geloof ik <laughs> niet. Nee, dat zal ik helemaal niet meer volgen zijn, denk ik, hè? Ja. Er ik, ik denk je weinig ijs liggen op de kant, of wel? Er liggen, ja, dat nog wel toch wel. Ja. Oké. Okay. Goed. Ja, goed jongens, daar, daar bellen we natuurlijk niet voor hè, voor het weer. Daar kunnen we straks altijd er even over hebben. Maar we hebben nu weer wat shownieuws voor jullie allemaal natuurlijk. Hè? Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik heb in ieder geval nog een, uh, ja, een hele, hele, hele hele lullig eigenlijk voor, voor Annie Huisman. Ja. Want uh, ja, zijn dochter is weer thuis. Ja. En, uh, niet, niet om zijn dochter zo lekker zo graag thuis komt. Dat daar, daar gaat het niet om. Maar uh, ja, de, ja, de man van, uh, van Lopke, de dochter van Annie... Uh, ja, die is weer thuisgekomen met ze ruzie heeft met, uh, met, met de man. Oh. Dus die hebben een groot, hoogslopende ruzie. En uh, ja, Huisman zelf nog zelfs ook, wat een kleine ruzie. hij zegt hier van, we leven in een moment van een nachtmerrie die je geen enkel oude toe ben. Ja. Ja, ja. En wordt uh, meermalen bedreigd en gekleineerd. Uh, en uh, ja. zegt zeg toch moment ook van, ja, ik had, uh, ik had, uh, ik had inderdaad René toch die ellende willen besparen. Maar ze komt inderdaad uiteindelijk niet meer uithouden. En Glied, uh, die drinkt nogal veel. En uh, als hij weer gedronken heeft, is hij agressief. Oké. Okay. Ja, ze is zo bang van hem geworden dat ze op de bank ging slapen <laughs> en de voordeur liet ze openstaan, dat ze, ze snel in de buur kon vluchten. Ja. Maar goed, ze, de man van Vriesen ze ze, zegt zegt die heeft zich pop als een tyran. Oké. Okay. Nou goed, ik, ik kan me natuurlijk niet over oordelen wat er precies gebeurd is. Ja, dit, dit is dan, als het zo ver gaat, dat de ruzie uit de aard en uh, dit soort dingen, dat zijn we maar beter wegwezen natuurlijk. Hè. Ja, tuurlijk, logisch. Dus, ja, afgelopen zet in Huisman zit er natuurlijk wel mee en, uh, ja goed, uh, aan de andere kant is het natuurlijk wel leuk dat je het dochter weer thuis hebt Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat je ja, een de kwijt bent natuurlijk, hè Ja Maar goed, we wachten wel eens af hoe het verder gaat lopen In ieder geval, uh, ja, ik zeg heel veel sterkte in je jaar. hè Yes Goed, dan hebben we nog wat ander nieuws, hè uh, Ja, zanger Rines, die kennen jullie waarschijnlijk allemaal nog wel, hè Tuurlijk kennen we Rines <laughs> Ja, de zwakbegaafde zanger uit Dat <laughs> zou je niet uh, zeggen, de... hè, zwakbegaafd Wat <laughs> zeg je? Dat zou je niet zeggen Zwak ja, dat nee, valt helemaal niet op, hè. Nee. <laughs> die gaat trouwen. Ja! Gaat trouwen. De ja, ja! Ja, ja, ja. En dan hoeven ze in ieder geval de, de, de, de scooter niet meer, de, meer op een moment bij elkaar me te laten staan. Dan kunnen ze dat nou samen op de scooter gaan natuurlijk. Ja, heel slim. Ja, ja. ja en Demora die zegt van ik wil trouwen een gouden trouwjur, maar goed zijn paarden en een baby. Een <hijs> <hijs> <hijs> baby? Ja, ook dat nog. Zo, ja, moet je nagaan wat er dan ja. uitkomt. Ja, oh. Maar, lacht, laat dat maar even zitten. <hijs> maar die wat we wel zo niet zeker. En dan verdorgen dat we dat moeten ook maar afwachten natuurlijk. En heb je het gehoord dat ze in een nieuwe clip van Don Diablo zitten? Ja, ja, ik weet niet wat ik hiervan moet denken allemaal. Maar ja, ja ik, vind het, ik, ik vind het af een beetje, een beetje, uh, ja, niet leuk mee worden, laat ik het zo zeggen. Nee. Dat je zoiets zo doet waar je wel met, met een zwakbegaafde persoon, ja. Dat is allemaal wel leuk en aardig, maar uiteindelijk moet het ook een keer op zijn met die flauwen Ja, ja, ja, zeker. Dit, dit, dit gaat een beetje ongein worden. En dit is op een gegeven moment met zwakbegaafde figuren neerzetten en dan. of oh, oh, wat zijn we toch wat leuk. zijn we, Ja, vind ik ook Jan. Dat moet ik hier ophouden. Maar ja. ja goed, we wachten even af hoe het, hoe het verder gaat. Um, nou ja, ik heb zo'n gedachte over. Hè. Ja. Ja, en dan, uh, ja, het vak van uh, misdaadverslaggever, daar gaat ook niet over Roos, heb je dat gelezen? Nee, vertel. Ja, ja, John van Heuvel, die uh, hadden opnames in Os, um, uh, voor het nieuwe programma recht gezet. Ja. En werd toen aangevallen door een vrouw. Oh! Ja, hij was inderdaad in een wijk in Os, waar de mensen niet zo gecharmeerd zijn, voor cameraploeren en misdaadverslaggevers. Nee. En uh, toen hij, nou, uh, vrouw vraag wilde stoken, kreeg hij op een gegeven moment de volle laag. Zo. Dat is gelijk Maar was het alleen omdat hij een camera had, of um, was, was, was hij bekend voor die vrouw? Ik heb geen idee. Oh, nee. ik, ik moet hem toch eens een keer vragen, maar goed. Ja, we bellen hem wel binnenkort. Dat is natuurlijk best wel lastig, want je, laat je natuurlijk, want je gaat natuurlijk nooit de vrouw slaan met die van maar, Nee, tuurlijk. Hij heeft er zelfs nog eentje gekregen. Zo. Dus maar ja, als jij, ondanks het feit dat het programma iets zonder risico's is, zegt hij ook, dan hij heeft er nog steeds ontzettend plezier in. Ja, het is een zwaar programma om te maken, maar het is gewoon ontzettend leuk. En, en het is natuurlijk ook spannend. Ja. Ja, in het programma daar gaat, uh, van de Heuvel, die gaat op uh, acht, acht leveringen, uh, wordt het uitgezonden op oprichters op, op, op en malafide bedrijven en internetfraudeurs En uh, zelfs die langs bij overheidsinstellingen en grote ondernemingen die burgers proberen af te boeien. Dus uh, okay. ja, daar komt er een heel spannend uh, programma op. Ja, ja, spannende televisie, ik ben benieuwd. Ja, zeker weten. Ja goed, en dan uh, ja, André Reu, die is weer uit balans hè. Is dat zo? Uh, ja, die heeft een virusinfectie opgelopen, waardoor hij uh, ja, in uh, lastig van zijn hypofyse en zijn evenwicht niet kan houden. En uh, ja, hij kan niks, bij niks aan het doen dan in bed blijven liggen. Zo. Ja, goed, dat ja. heb je wel eens met virusinfecties. Dat, Kom... uh, dat kan inderdaad op je hypofyse werken, Waardoor je uh, je e eeuwig niet kunnen houden. En dan, dan moet je gaan liggen, hè? Komt dat, denk je, omdat hij te hard werkt? Eh. Uh, nou, ik weet niet of dat het met elkaar te maken heeft, maar ja, virusinfectie, dat is natuurlijk iets anders dan hard werken. Maar uh, misschien, misschien heeft het ook wel met, met elkaar te maken. Is dat best kunnen? Ja. Huh? Goed, ja, en dan hebben we natuurlijk onze, onze, onze talentenjachtig deze week gehad. Huh? Ja. De winner is, uh, ja, ik heb gelezen dat ze weer uh, in een stijgende lijn zitten. Oh, hoeveel kijkers? Was het, was, ja, ja, was het vorige week 642.000 en ja, afgelopen donderdag is het maar, uh, liefst gestegen naar 813.000 kijkers. Oh, oké. Okay. Ja, ze staan dus steeds wel op de, op de 19e plek, natuurlijk in de kijkcijfer tot 25. Maar er zit in ieder geval een stijgende lijn in. Dus uh, ja, we is weer een beetje opgewekt. Ja, even afwachten hoe het verder loopt. Ja, zeker weten. Ik heb het natuurlijk ook gezien de is. Ik vind het op zich vind het geen slecht programma. Nee. Uh, alleen ik vind het jammer dat je dus, het, het, het live element die ontbreekt natuurlijk wel in. Dat vind ik, dat vind ik wel jammer. Ja. Uh, het is een beetje gelicht, uh, ja, alles geknipt en gepakt. En er helemaal geen fouten in zitten. En, uh, ja, dat, dat het, daardoor wordt het een beetje statisch. Yeah. Dat, dat vind ik wel het jammer van uh, The Winner Is. Yeah, yeah. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar ja, The, The Voice, ik uh, zeg maar gisteravond The Voice Kids, ja, het, het, is, het zijn twee verschillende programma's, maar doordat er op een gegeven moment toch uh, wat meer humor in zit bij, bij The Voice, yeah. is dat leuk om naar te kijken. Yeah, en dat en mis ik wel een beetje in yeah. uh, The Winner Is. En Bo, ja Bo probeert natuurlijk wel een beetje uh, film te brengen en humor in te brengen. Maar daar is het eigenlijk het programma niet voor. Nee, klopt. En de Voice of Holland en de Voice Kids uh, heet het natuurlijk wel. Ja, en da, da, daar keken je maar liefst miljoen mensen naar. Ja, het is, het is zo populair hè, de Voice Kids. Maar het is ook heel erg leuk, vind ik. Ja, absoluut. Dus uh, gisteren, ik, uh, ik heb er weer mijn voorzien naar gekeken. Uh, ik vond dat er iets minder talenten in waren dan vorige week. Maar het was gewoon leuk. Ja. Uh, en je ziet er even af en hoe de, de ouders reageren. denk je denk, oh, is dit god mogelijk? <laughs> Je ik nog steeds van dat we het een beetje rustig aan doen. Die laat die helemaal lekker gaan. Ja, daarom. Maar um, hoe ziet die show er verder uit? Gewoon net tussen de Voice of Holland met een battle en een uh, live show? Uh, ja, dat is ook de bedoeling, dacht ik, met de uh, met Voice Kids. Je hebt dan de vo Inlanden voorrondes waarin dus, uh, uh, de teams bekend worden gemaakt van de diverse coaches. Ja. En daarna krijg je dus de battle. En jij hier je volgens mij een liveshow. show? Oh, oké, okay. één liveshow. Één liveshow maar. Eén live. Ja, een liveshow. Serieus. Ah, perfect. En dan is... is het... Dus de eerste liveshow is meteen de finale. Dat denk ik wel, ja. Maar dat heeft in een persbericht gestaan van, uh, van okay. en talpa. dan heb je een lange finale. Dat zou best kunnen hoor. Dus ja, ik, ik ben benieuwd. Ja. We laten ons weer verrassen natuurlijk. Maar in ieder geval... Uh, uh, het was hier ieder weer leuk gisteravond. Absoluut. Goed jongens, dan heb ik nog één uh, dingetje voor jullie uh, op de kop getikt. Um, uh, dat gaat over Paris Hilton en uh, Jolant Snyder Cabo. Oh god. Uh, ja, die waren met z'n allen op stap geweest in, uh, in, in New York samen met DJ Afrojack. Perseilpum uh, schrijft nog even op, op Twitter dat, uh, ja, dat, dat ze zich uitstekend, vermaakt, sorry, niet in New York, in Los Angeles, dat ze zich uitstekend vermaakt heeft met de twee mooiste mensen uit Nederland. Ja, en uh, dat, waren, dat waren dus DJ Afrojack die en die was dus in Cabo. En ja, dat heeft meteen DJ Afrojack en gelijk uh, in, uh, ja, aan deze week een einde gemaakt aan alle geruchten dat hij een relatie heeft met Silton. Hij zegt van, ja, we zijn eigenlijk alleen maar goede, hele goede vrienden. Uh, ze mag me graag. En uh, ze vinden het leuk om naar op te trappen en te feesten. Ja, ik denk het ook, omdat we gezellig zou zijn met Per Schilter natuurlijk. Ja. En uh, ja, alvast u wat wordt in de toekomst, we zullen afwachten. We zullen het zien, Zeker. Maar dat is alweer weer voor de volgende keer. Ja, ik ben benieuwd. Ik hou het op, die ding ik wel op de gaten voor jullie. Heel goed. Jullie. Goed, ja, jongens, dat blijft voor mij niks anders over dan. En uiteraard, de uit, verluisterers uit, uit, uit, uit thuis uh, jullie allemaal een ontzettend fijn weekend wensen. Uh, dat het we maar gauw weer uh, zonnig mag worden. Dat er weer toeristen komen, de Zandvoort. En dat we weer, uh, in uh, dat we weer uh, lekker in de zon kunnen liggen. Nou, top. Henry, dankjewel. je Een heel fijn weekend, hè? Uh, jullie ook heel fijn weekend. Uh, graag de volgende week weer, hè? Hoi. Hoi, toi. You know, I was, I was wondering, you know, if, if you keep on, because. The has got a lot of power, in. It makes me feel like... It, it, it makes me feel like... It. Zijt weer, ZFN. Instead van letterwerken, we all know. Ever felt the shone at one time. Found and lost at some time. But when you find it, you should keep me Simply cherish it. Just like a best friend. Instead van letterwerken, the original peacemaker. That's universal and strong.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 Zoveel van muziek op de zaterdagavond. Entertainment view met eerst Michael Jackson. Don't stop to get enough. En daarna Sabrina Stark. En do for love. Hey, uh, 2 maart is er een evenement, hè, hey Roy? Ja, afgelopen uh, vorige weken was dit evenement ook. Oh, okay. Amsterdam. Oh, het het het Amsterdam Live heet het. En dit, uh, de tweede show zal uh, dit keer plaatsvinden op vrijdag 2 maart 2012 natuurlijk. En uh, ja, het schijnt best wel een. Uh, ...opkomend evenementen zijn... ...waar okay. heel veel mensen heen gaan. Vorige keer stond Wolter Kroes. Uh, uh, ...Danny de Munk en nog uh, vele anderen. En deze show zullen optreden... ...in Amsterdam Live. Danny de Munk, Harry Slinger... Django Wagner, Frank van Etten... Sascha Brouwers, die kennen we wel uit de show... Ja. ...Jeff van Vliet, hebben we ook wel eens in een de uitzending gehad... ...Jantje Spel, Samantha Steenwijk... ...Johnny van Van Roy... ...Leo Nardel van... ...laat de boel maar lekker waaien natuurlijk hè. Ah, Laat de boel maar lekker waaien ja daar heb je het rammeland. En een mystery guest komt er ook. En de presentatie is door een echte Amsterdammer. Henk daar Na wordt het gepresenteerd. In ieder geval, okay. wilt u een kaarten kopen? Dat kan natuurlijk, hè? Dan moet je die wegklikken. Dat is uh, via wwwadam livenl nou wwwadam livenl Daar kan je kaartjes en alles via c-tickets.nl. Vindt dus plaats op 2 maart 2012. Aanvang is 7 uur. Kaartjes kosten 25 euro. www.adamlife.nl. Nou, lekker, is leuk om uh, oh, even zoals je browser ja. Vaak aan de lijn gehad, in de studio's langs geweest. Ja. Daarom Sasje Brouwser naar single: Jij bent de liefde van mijn leven.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 Heel fijn weekend. Geen Pascal in ieder geval. Nee, nee, nee. Die jongen, die, uh, die moeten we niet meer plagen. Hé, <laughs> hey, uh, morgen. Zondag in Kennenblad, vanaf twee uur met twee kaartjes voor de huisuitbeurs. Oh, gezellig. Dus wil je die winnen? Luister morgen naar Zondag in hey, Kermeland. Hé, Fijne avond. Ja, jij ook. Dankjewel. En de luisterers ook tot de volgende week. Yes.